van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. In New York is de moordenaar van Malcolm X vrijgelaten. De Amerikaanse activist werd in februari 1965 onder vuur genomen door drie mannen. Hij overleefde de aanslag niet... De nu vrijgelaten moordenaar Thomas Heken heeft als enige bekend dat hij betrokken was bij de moord op Malcolm X. Hij kreeg levenslang. Nu is de 69-jarige Heken op borgtocht vrijgelaten. De afgelopen 20 jaar mocht hij door de week al gewoon thuis overnachten. Het slachtoffer Malcolm X was de woordvoerder van de Nation of Islam. Deze radicale beweging vond dat Zwarte alle contacten met Blanken moesten verbreken. Vlak voor zijn dood nam Malcolm X afstand van die beweging. Zijn moordenaar was lid van de Nation of Islam. Een vliegtuig onderweg van Parijs naar Atlanta is van zijn route afgeweken omdat een Amerikaanse passagier riep dat in zijn bagage explosieven zaten. Amerikaanse luchtmarshals aan boord van het toestel grepen in. Het vliegtuig van Delta Airlines is veilig geland in Bangor, in de Amerikaanse staat Maine, waar alle passagiers van boord moesten. De man is meegenomen voor ondervraging. Er waren bijna 250 passagiers en bemanningsleden aan boord van de Delta-vlucht. De Griekse premier Papandreou heeft gezegd dat zijn land door een van de zwaarste perioden in zijn bestaan gaat. Hij reageerde daarmee op de nieuwe verlaging van de Griekse kredietwaardigheid. De Eurolanden nemen waarschijnlijk op 10 mei een besluit over noodleningen aan Griekenland. Ter waarde van 30 miljard euro. Die lening is nog allerminst zeker. Duitsland, dat het grootste gedeelte moet voorschieten, stelt strenge voorwaarden. Voetbalclub Bayern München heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In Lyon wonnen de Duitsers met 3-0 van Olympique door drie doelpunten van Olić. De ploeg van Louis van Gaal had de eerste wedstrijd al met 1-0 gewonnen. Het weer vannacht vrij helder, het koelt af tot een graad of 7. Overdag zon- en sluierbewolking bij maxima tussen 17 en 23 graden. Donderdag is er meer bewolking en vanaf in de dag wordt het frisser en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Zangvoort heeft, heeft het al twintig jaar. En jij beleefd jij het. ZFM het. in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met, Met nu. nu de nacht. You had my heart and will never be a world apart.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 de schoenen zit ze uit de pas ik zal de dons bewaren tot hij volledig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 6.9. Zie That credit's no good.